ABB Verkeersinformatie. Langs de Westkust en rond het IJsselmeer... moet het verkeer rekening houden met zware windstoten. En er staan twee files in het zuiden van het land. Op de A76 Geleen naar Heerlen is namelijk een ongeluk gebeurd bij Schinnen. Daar staat 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En op de rijbaan naar Geleen is het ook vastgelopen... tussen Nut en Geleen 4 kilometer.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 Electro World presenteert de nieuwe generatie Miele wasautomaten. De nieuwe standaard in schoon. Want alleen Miele heeft twindels, CapDosing en power wash. Daarmee was u sneller, schoner en zuiniger. Deze unieke wasautomaten vindt u nu al bij Electro World. Electro World. Beste selectie, beste service. Kom terug derde uur langs lijn snel naar Deventer-Ronald. Ja, de West was een soort waakvlammetje waar je wel naar kijkt, maar waar je niet warm van wordt. Vervolgens heeft iemand de hele zaak ontlucht. En is de vlam in de pan geslagen in Deventer. Het is 2-1 geworden voor de Eagles. Een benutte penalty van Job van der Linden. Een oer, oerdomme actie van Van der Marel. Die hout koopt terwijl hij richting het strafschopgebied ging van achter. Van de sokken liep. Wiedemeijer kon niks anders doen dan Van der Marel geel geven. En de bal dus op 11 meter leggen. Die bal werd binnengeschoten door Van der Linden. Derde penalty al voor hem. En daarna, ja, momentjes Rijsdijk. Eerste actie van hem in het strafschopgebied op gebied om de Rijk heen. Redding van Ruiter in de korte hoek. En zojuist bood die Valkenburg een grote kans. Maar die kopte de bal naast. Eagles heerst ineens in eigen huis met nog 13 minuten. En het staat ook tegen Utrecht met 2-1 voor. Groningen NEC. Frank Wieluid. Uitermate vermakelijk. Het is 5-2. Het had 5-3 kunnen zijn uit een hoekschop van Eijden. De bal ging over iedereen heen. Kwam zo voor de voeten van Van Eijden. Die dacht binnenkant voet moet genoeg zijn. Daar dacht Bizot anders over. Goeie reflex van hem op de doellijn. Hij maakte er een nieuwe hoekschop van. Het is vooralsnog 5, 2, 11 minuten nog op de klok in de Euroborg. Twee close matches in de eerste divisie. Volendam staat inmiddels op voorsprong tegen Fortuna Sittard met 2-1. En Den Bos scoort zojuist thuis tegen FC Emmen. Daar is het nu 3-2. Het waterpolo dan om de beker bij de mannen. UZSC tegen BZC, Bob van de Tak. BZC nog steeds op voorsprong 9-8. Maar het is een wankele voorsprong. UZSC kwam langs zij zelfs via een strafworm van Willewouter Gerritsen. Maar toen toch weer BZC op voorsprong via Matthijs Lucas te spelen. Nog vier minuten en het is bijzonder spannend hier. 9-8 voor BZC. of sound van Coldplay. Ronald van de Geer zei 20 minuten geleden, nee, er komt nog wel een winnaar. En hij zag het goed. Goal Eagles FC Utrecht. Ja, ik zei ook daar is nog wel een van een dommigheidje. Een slippertje voor, uh, voor nodig. Nou ja, wat Van der Maro deed was niet buitengewoon slim. Maar niet houtkoop eigenlijk uit zijn rug weglopen. En probeerde dat te herstellen. Liep van achter op de hakken. Dat gebeurde net binnen de 16 meter. Ja, Wiedermeyer kon eigenlijk niks anders doen dan de bal uh, uiteindelijk op de stip leggen. Dus uh, voor dat uh, buitenkansje door uh, Goed Eagles. Dat daarna nog twee mogelijkheden kreeg om de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. Dat is niet gebeurd. Maar ja, zoals het nu is, zoals de verhoudingen nu liggen. Denk ik dat uh, Eagles niet echt meer in gevaar kan komen. U Utrecht hangt echt als losstand aan elkaar. Er zijn hele grote ruimtes, het veld is heel groot. En Utrecht krijgt eigenlijk helemaal geen grip meer op de Eagles. Dat een, uh, alsof het uh, ja, net het kerstpakket weer heeft uitgepakt. En daar nog een potje energie in heeft gevonden. En denkt, nou laten we dat dit jaar maar gebruiken. Dan uh, zien we volgend jaar wel verder. Maar die energie, daar weet Utrecht echt helemaal geen raad mee. Lange bal van uh, Rome. Ja, Valkenburg zegt, ik kan hem wel willen hebben. Maar dan uh, vooral niet met Wit mee, want die bal is veel te hard voor hem. Komt uiteindelijk dus bij uh, Robin Ruiter terecht... Die dus zo twee keer heeft moeten vissen. Maar vlak daarna dus op die inzet van Rijsdijk. Dat is toch wel een van de bepalende spelers nu geworden bij de Eagles. Reddit moest optreden in de korte hoek. Nu weer het zoeken naar Bajek. Die ja, een mooi openingsdoelpunt maakte. Maar verder eigenlijk in het stuk niet is voorgekomen. Romano van der Stoep is een nieuwe man. Dat is een lange spits die nu voorin staat bij FC Utrecht. Het zal toch betekenen dat in de laatste zeven minuten Utrecht puur opportunisme zal gaan tonen hier in de Adelaarshorst. Tommy Oor mag zo een vrije trap gaan nemen. Vanaf de rechterkant. Of wordt dat Jens Stornstra? Nou ja, een van die twee zal gaan trappen. Ik denk dat de bedoeling is dat Toornstra gaat richten op iemand die in elk geval kan koppen. Want ook natuurlijk de Achterhoede is weer mee voorin. Om te kijken of het antwoord heeft op die bal van Toornstra. Daar komt hij. Maar veel te scherp. En Rome is uit zijn goal. Ook staat applaus. Omdat hij er een spectaculaire vangbal van maakt. Nou ja prima. Zo wordt het publiek in elk geval vermaakt. En ook van de tweede helft. Hier nou ja, laten we zeggen in 10 minuten in de tweede helft. Want in die fase lijkt God de Eagles de wedstrijd naar zich toe te trekken. Nog een minuut of 7. Twee in voorsprong voor de Eagles tegen Utrecht. De slot Minuut bij de bekerfinale Waterpolo. Het was 9-8, Bob. En nu? Ja, het is nu 9-9 en de laatste minuut is ingegaan. Jorren Winkelhorst maakte de gelijkmaker namens UZSC. Een oud BZC'er nota bene. En hij uh, maakte dat belangrijke doelpunt, die belangrijke gelijkmaker. En dus uh, ja, valt er weinig van te zeggen nog. Er is nu even een time-out aangevraagd door Robin van Galen. Omdat UZSC uh, wel uh, met een man minder even speelt. Uh, Zo'n 20 seconden. En dat is natuurlijk uh, lastig. Want dat zijn de momenten waarop je eigenlijk uh, moet toeslaan in het waterpolo. En BZC is een ploeg die dat... Uh, Absoluut kan... Maar uh, ja, het valt mij toch een beetje tegen van BZC. Eerlijk gezegd dat ze die vier doelpen de voorsprong hebben weggegeven. In uh, het verloop van deze wedstrijd. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht van zo'n ervaren ploeg. Van de ploeg die de afgelopen drie jaar landskampioen is geworden. Maar goed, het is wel gebeurd. 9-9. Er is natuurlijk ook nog niks verloren voor BZC. Sterker nog, BZC krijgt nu weer de kans om op voorsprong te komen. Want bij UZSC dus een uitsluiting. Er zijn sowieso veel uitsluitingen geweest. Joran Vrouwenvelder aan Utrechtse kant heeft drie persoonlijke fouten. En hetzelfde geldt. Dat voor Lars Schottenmaker aan BZC kant. Zij zijn er dus sowieso al niet meer bij. Nu is de bal weer in het spel gebracht en nu dus de kans voor BZC met aan de bal aan de linkerkant. Lars Reuter, Lars Reuter naar Matthijs Lucas, Matthijs Lucas naar Jeroen Kuilman en dan rustig rondspelen die bal. Otto Frik, wie vindt de opening? Voorlopig nog niet. Bal weer even terug. UZSC verdedigt met hand en tand natuurlijk. Bal nu naar Otto Frik. Die moet dan van heel ver gaan schieten en zo wordt. Ja, daar komt hij nee, de redding. De redding op het schot van Thomas Lucas. Uitstekende redding van Ruben uh, Hoepelman. Nee, die is het niet. Het is Bart Pol die inmiddels in het doel ligt van UZTC En hij houdt die bal tegen. En dan staat er nog 15 seconden op de klok. En is er dus nog ruimte voor één aanval. En wordt dit dan de beslissende aanval voor UZSC met Joep van der Besselaar. Nou, Joram Winkelhorst. Winkelhorst. En daar komt hij misschien. Pascal Jansen wordt dit de beslissing. Dat wordt hem niet. Nee, oh, het wordt een uh, uitsluiting nu aan BZC kant. Oh, en een rode kaart voor Zeno Reuten, de coach, die is woedend. Die is woedend op scheidsrechter Anton Berrevoets. De jarige is vandaag nota bene en de huid wordt volgescholden. Ja, van harte gefeliciteerd. Maar Zeno Reuten die krijgt de rode kaart daar. De coach die is, gaat helemaal door het lint. Omdat er een overtreding wordt gezien van BZC. Daar is de coach het niet mee eens. Er komt er een strafworp nu dan voor UZSC. Ja, die komt er. En dat is met nog drie seconden te spelen natuurlijk. De beslissing in de wedstrijd normaal gesproken. Een strafworp voor UZSC. De ploeg uit Utrecht heeft de hele wedstrijd achtergestaan. Geen seconde op voorsprong gestaan. En drie seconden voor tijd bij een stand van 9-9... krijgen ze dan de kans om op voorsprong te komen. Nog nooit een prijs gewonnen UZSC. In de totale clubhistorie niet. En nu kan het dan gaan gebeuren. En Willem Wouter Gerritsen is de man die het moet gaan doen. De meest ervaren man aan Utrechtse kant. Hij moet voor de beslissing gaan zorgen in deze wedstrijd. Ja, er is een enorme tumult. Het spel... Ligt stil, dat begrijpt u Gerritsen. Die maakt ook zo'n gebaar richting de scheidsrechter. Van, uh, Gooi die bal maar hierheen, dan uh, maak ik dit karwei wel af. En dat mag hij inderdaad nu gaan doen. 9-9 de stand. Nog drie seconden op de klok. UZTC op weg, wellicht naar de eerste prijs in de clubhistorie. Gerritsen heeft de bal in zijn hand. Robert Bersters is de enige man die BZC nu nog kan redden. Daar komt hij. Als de scheidsrechters het goed vinden tenminste. Iedereen moet weg van BZC. Die we willen geen afstand nemen nu dan. Daar komt die strafworp. Willem Wouter Gerritsen voor de KNZB-beker voor UZTC. De scheidsrechters geven het zijn op groen. Daar komt hij, Willem-Wouter Gerritsen. Nee, hij komt nog niet. Want er weer uh, zwemt er dan iemand in van BZC. Ja, die proberen Gerritsen natuurlijk uit zijn concentratie te halen. Maar dat uh, is de vraag of dat lukt. Daar komt hij, het lukt niet. Want Gerritsen scoort. En UZC op 10-9. Twee seconden voor tijd. Iedereen wordt wild daar aan de overkant. Van Gaal ook. Die staat te springen. De spelers die op de bank zitten staan te springen. Maar er is nog twee seconden te spelen. Want als er een doelpunt valt, wordt de klok natuurlijk meteen stilgezet. Er is veel onduidelijkheid nu. Ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Maar BZC is enorm kwaad. Op allebei de scheidsrechters willen ze nog een time-out. Nou, dat, nee, dat, dat in ieder geval niet. Maar 10-9 voor UZSC. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Vier doelpunten achter gestaan in die derde periode. En dan toch nog terug gekomen. Wat een inhaalrace van de ploeg van Robin van Galen. Nou, er ligt het spel uh, nog steeds stil. De scheidsrechter die wil de bal hebben. 10-9 voor Uztc En uh, het spel ligt even stil hier. Nou, dan gaan we maar schakelen naar Groningen NEC. De man van de wedstrijd. Ja, dat is Michael de Leeuw. Als u vanavond de moeite neemt om naar Studio Sport te kijken... kijk naar de 4-0 van... Uh, deze geweldige uh, spits die een maandje geleden, volgens mij Frank, nog zei dat hij weg wilde hè, in, uh, bij Groningen. Ja, want hij kreeg uh, de kans niet. En uh, hij krijgt nu de kans wel. En laat even zien waarom hij dat al veel eerder had moeten hebben. Want uh, hij kan gewoon ongelooflijk goed voetballen als hij lekker in zijn vel zit. Vandaag krijgt hij zelfs een publiekswissel van zijn coach, Erwin van der Looij. Hij is er inmiddels af. Geneerus Sefuik mag de laatste minuten nog even volmaken. We zitten in de extra tijd. Het is 5-2 voor Groningen tegen NEC. En dan zul je zeggen, nou dat heeft er Groningen goed gedaan. Inderdaad, in balbezit was het goed. NEC was achterin zonder bal een gatenkaas. Maar datzelfde geldt eigenlijk ook wel voor Groningen. Want het heeft toch ook behoorlijke kansen weggegeven. NEC heeft er een paar laten liggen. Groningen niet. Die heeft de, de meeste in ieder geval wel gemaakt. Vrije trap nu voor Groningen. Komt er nog één bij. Het zou zomaar kunnen als slotakkoord. Vlak voor de winterstop. Nee het schot van volgens mij was het Bottergreen. Gaat heel ver naast. NEC gaat deze wedstrijd verliezen. Gaat dus als hekkensluiter de winterstop in. Maar heeft nog wel de aansluiting naar de andere onderste ploegen. En Groningen is de best of de rest. Zeg maar bovenaan de subtop. Dankzij deze 5-2 overwinning. En als je de samenvatting vanavond niet gaat kijken bij Studiosport. Dan mankeer je iets. Want dit wordt echt een hele hele leuke. Of heb je geen televisie of zoiets? Dat kan natuurlijk ook. Bof, zijn die twee seconden al gespeeld? Ja, die twee seconden die zijn gespeeld. Het duurde even. De scheidsrechters moesten nog even overleggen. Maar in die twee seconden, ja, dan kan er niet zo heel veel meer gebeuren. Natuurlijk, wedstrijd is afgelopen. Feesten de Utrechters hier in Alfa aan de Rijn. Want UZSC pakt de eerste prijs uit de clubhistorie. Bij de mannen althans, de eerste prijs. Een geweldige inhaalrace is het geweest. Vier doelpunten achter. En dan toch nog winnen. En Willem Wouter Gerritsen, dus de man van de beslissende straf. De strafworp, drie seconden voor tijd. Hij zorgt voor de 10-9-eindstand. UZSC wint de kzb beker Slotfase, go aan de Eagles FC Utrecht. Ronald. Drie minuten extra tijd heeft Wiedemeij erbij geteld. Die drie minuten lopen inmiddels al. Het is nog altijd 2-1 voor de Eagles. Maar de gelijkmaker van Utrecht, ja, die had Ajoep terecht op zijn hoofd. Corner van oor, even een momentje van onachtzaamheid achterin bij de Deventernaarden. En hij kon vrij koppen, maar komt uiteindelijk in de handen van Room. Antonia kreeg net ook een kans op de 3-1. The cat sat on maar Ruiter, de enige eigenlijk van Utrecht die zich vandaag kan onderscheiden, redde prima. Ruiter zal zich toch een beetje de man zonder paard noemen. Want wil je echt het verschil kunnen maken, dan heb je nou eenmaal zo'n beest onder je nodig. En ja, die tien kunnen daar niet echt wat dat betreft voor draagvlak zorgen. De enige die er met kop en schouders bovenuit steekt is Robin Ruiter. De enige van Utrecht die zijn werk afdoende vandaag gedaan heeft. En Eagles probeert nu natuurlijk die 2-1 voorsprong over de streep te trekken. Utrecht probeert het nog wel met Van der Stoep. Die man dus met lengte voorin. De Rijk nu continu ook voor. Inspelend. Maar uh, Utrecht moet eerst nog de bal in het strafstopgebied zien te krijgen. En dat uh, voorkomt de Eagles in die slotfase van de wedstrijd. Met de rug tegen de muur staand. voor is dat een extra verdediger. Lange jongen is dat. Nog in het elftal gekomen voor uh, Overgoor. Overigens ook Jody Godé in, uh, in het elftal van uh, Foukerboy gebracht. Maar die staat uh, op het uh, middenveld. kop nu van Marquiet vanaf de linkerkant. Ter hoogte van het strafstopgebied van uh, Goed Eagles. De Rijk wil doorkoppen. Kop terug op Ayoub, Ayoub brengt in het strafstopgebied. Maar Amafor werkt weg. Herings is de man die de bal opvangt rond de middenlijn En die ziet naast zich Robin Ruiter. Die staat nu in de middencirkel. Paas de bal lang richting het zafstopgebied van Go Eagles. Wordt weggehaald daar met het hoofd door Schenk. Maar ingeleverd bij Toornstra. Toornstra voorzet vanaf de rechterkant. Komt bij de tweede paal. Daar is dus die van de stoep. Maar daar is ook Bart Vriends. Wie van de twee heeft de bal aangeraakt? Dat is van de stoep blijkbaar. Nee, dat is toch Vriends. Dus mag Utrecht bij de cornervlag gaan ingooien. Dat gaat de kleinste van het stel doen. ...die notabene de beste kopkans nog kreeg... ...dat is uh, Ajoep, vanaf dus de linkerkant... de hoogte van het schafsopgebied... ...pakt een paar meter, nou gooit hem uh, in uh, de richting van... ...Turuc, maar ja, die speelt niet bij Utrecht... ...dus daar heb je dan niet zoveel aan... ...Goed Eagles werkt weg, Utrecht vangt weer op... ...maar uh, Eagles trapt de bal weer... ...via Godé over de zijlijn... ...dan gaat hij groot worden, nee, dan zit het erop... ...en heeft uh, een bar slechte wedstrijd... ...hier in Deventer toch een winnaar gekregen... ...Job van der Linden maakt het uh, verschil... Nee, er is helemaal niet afgefloten. Het leek erop alsof er werd afgevloten. Iedereen ging staan, iedereen ging juichen en dacht: 'het is klaar.' Maar blijkbaar heeft er iemand hier op de tribune met een fluitje gezeten en heeft het hele spel intensief mijzelf in verwarring gebracht. Foukeboy denkt: Nou ja, dan ga ik nog maar even wisselen. Brengt uh, Lars Lamboy nog uh, in het veld. Ik kan niet meer zien omdat iedereen nu inmiddels staat voor wie hij nou in het veld gaat komen. Nou, dat is ook niet zo heel erg belangrijk, denk ik. Rijsdijk gaat eraf. Ja, nou, Rijsdijk naar de kant. Dat is wel een belangrijke pion voor de Eagles geweest. We gaan dus nog even door. Uh, Rijsdijk kan die bal in eerste instantie gewoon weg... of uh, in ieder geval de Lamboy kan die bal wegwerken. Dan wordt hij door Utrecht weer teruggebracht. Het strafschopgebied in. Maar gaat hij over de achterlijn... omdat uh, met name Timothy de Rijk daar helemaal niets mee kan... En dan gaat Rome natuurlijk wat tijd nemen met het nemen van die doeltrap. Utrecht dus na vier minuten op voorsprong. De gelijkmaker een paar minuten later van Rijsdijk. En vervolgens Job van der Linden met de penalty. Dat zou dan wel eens de beslissende kunnen zijn. In een periode nou, van ongeveer 15 minuten. Waarin Goed Eagles ineens een opleving had. En nu hoort u het wel goed. Nu wordt er wel afgefloten. Eagles gaat een sprong maken in de stand op de ranglijst. Het stond 13e voorafgaand aan deze wedstrijd. Maar het gaat nu over pek nak en Herakles heen en uh, nestelt zich in het wiel van uh, PSV. Eagles wint dus de laatste wedstrijd voor de winterstop in eigen huis van FC Utrecht met 2-1. En FC Groningen NEC werd 5-2 en Roda JC tegen Ajax dat was de halve 1 wedstrijd van deze middag eindigde in 1-2. Er is nog één wedstrijd te gaan voor de winterstop. Ajax is de winterkampioen met 37 uit 18. Vitesse heeft ook 37 uit 18 met een minder doelsaldo. Twente staat derde, drie punten achterstand. Feyenoord is vierde met vier punten achterstand en Heerenveen is de nummer 5, Acht punten achter de beide koplopers. Dan Groningen. Dat staat weer twee punten onder Heerenveen. Dan AZ voorlopig op de zevende plaats. Net als Utrecht heeft het 24 uit 18. PSV staat nu nog negende. En zou als het zometeen wind van ADO op de zevende plaats terecht kunnen komen in de winterstop. Ja, en Ronald van der Geer zei het al. Gohead Eagles staat nu op de tiende plaats. Go Ahead uit Deventer met 23 punten. En Peck uit Zwolle staat daaronder met 22 punten uit 18 gespeeld. We weten ook inmiddels zeker wie er onderaan... Staat bij ingaan van de winterstop. Dat is NEC met 15 punten uit 18 wedstrijden. Het is 8 minuten voor half 5. Over acht minuten precies gaat de wedstrijd PSV Aro Den Haag beginnen. Joep Schreuder praat vooraf met de coach van PSV Philip Cocu. Het is je 18e eredivisiewedstrijd. wedstrijd. Je bent op zoek naar je zevende zegen. Gewoon een algemene vraag. Wat zijn je verwachtingen van jouw ploeg? De verwachting van vandaag is dat we eigenlijk de wedstrijd vanaf het begin. We willen domineren, aanpakken. De, onze willen uh, opleggen aan, uh, aan ADO. En uh, ja, dat willen we eigenlijk proberen om 90 minuten lang te doen. Creëren van kansen is nooit een probleem geweest, hè Filip? Nee, heel veel wedstrijden uh, was dat uh, goed verzorgd. Uh, nou, vorige week hebben we ook laten zien dat we ja, ze kunnen omzetten. Nou, dat zullen we vandaag weer moeten laten, uh, laten zien. Want uh, ja, het zal ook geen makkelijke wedstrijd worden tegen ADO. Plek 9 nu. Misschien zes, zeven, acht, over vier weken Ajax. Hoe hoog kan je nog komen, denk je? Ja, zijn we zijn op dit moment niet meer bezig om, uh, om te kijken waar we uh, uit kunnen komen. Ik denk dat we op dit moment uh, na één wedstrijd uh, gewonnen te hebben. Ons moeten focussen op de wedstrijd die nu uh, volgt. Als we dat ook kunnen omzetten in een goed resultaat... Kijk, dan, uh, dan zijn we denk ik een stap in de goede richting om weer uh, om een beetje vooruit te gaan kijken. Ja, je laat je niet uit, dat is ook prima. Maar Dick advocaat zegt dat, dat PSV, jouw voorganger... Hij kan nog kampioen worden. Toen dacht ik misschien heeft hij veel bitterballen op. In ieder geval, dat lijkt wel moeilijk. Hè? Ja, je doet je best, maar... Daar zijn we natuurlijk niet mee bezig. Onze, onze aandacht ligt nu op de huidige ontwikkeling. En, uh, dan gaan we kijken of we de tweede helft van het seizoen... een uh, uh, beter rendement kunnen halen. En dan uh, zien we wel aan het eind. Ja, met, je, met je spelers die je dan weer tot je beschikking hebt. Inderdaad. Ik hoop dat iedereen weer fit is. Dan uh, we hebben we toch wel een, uh, een goede groep. Nog één vraag. Tactisch. Park. Waarom is hij zo belangrijk voor die ploeg dan opeens? Is Park opeens de sleutel? Of wat brengt hij wat je hebt gemist? Nou ja, hij is niet opeens uh, een belangrijk speler. Het is gewoon een hele slimme een speler die, uh, die goed aan de bal is. Die weet waar hij vrij moet lopen. Die defensieve taken goed, uh, goed invult. Eigenlijk een speler die het elftal beter laat uh, functioneren. Ja, met de ervaring die hij uh, heeft uh, vult hij het ook tactisch slim in. Ja, dat kunnen wij heel goed gebruiken. Dat zei Philip Cocu zojuist. Om half vijf trapt zijn PSV af tegen ADO. Kiki Bertens prolongeerde aan het begin van deze middag... haar titel bij de Nationale Tennis Masters in Rotterdam. Ze won in de finale met 2x6-3 van Olga Kaliusnaya. Die komt ook uit Nederland, was als tweede geplaatst. Bertens werd in september geopereerd aan haar rechterenkel... en maakte dus een prima rentrée. Mark Brasser praat met haar. Kiki, gefeliciteerd. Je prolongeert je titel hier. Waar ben je het meest blij mee? Met die titel of dat je de week zeg maar goed bent doorgekomen?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 Had je dat, uh, toen je onder het mes ging, en een paar maanden geleden, had je dat gedacht dat je nu alweer zou kunnen spelen? Nee, eigenlijk niet. Het was niet uh, dit toernooi was niet mijn prioriteit. Eigenlijk was dat Australië. En uh, ja, ik ben alleen maar blij dat, dit, uh, dat ik dit wel heb kunnen spelen. En dat ik dus een week eerder een toernooi kon spelen. Bonuswedstrijden zijn dit voor je? Ja, eigenlijk wel. Ja, zo heb ik dat wel gezien. om een beetje ritme op te doen. En dan is het alleen maar mooi dat je ook drie wedstrijden weet te winnen, denk ik. Um, in de wedstrijd, in de eerste game, een paar punten, daar maakte je nog een beetje uh, druk, zeg maar, richting de umpire ook. Op een gegeven moment, uh, bij wat, wat calls, waar niet mee zoals liet je het he maar een beetje gaan. Dan had je zoiets van, oh ja, laat maar. Ja, het hoort er toch bij. Uh, tuurlijk, het zijn mensen en mensen maken fouten. Dus dat moet je dan maar proberen te accepteren. En ja, je kan er toch eigenlijk niks aan veranderen. Dus het is dan een kwestie van focus en waardoor, je. Ja. Is dat iets, want je hebt de afgelopen maanden dat je niet speelde, ook geprobeerd om mentaal zeg maar, sterker te worden, hè, te verbeteren. Hoort, hoort, hoort dit daarbij? Ja, dat hoort daar zeker bij. Ja. Gewoon niet druk maken om andere dingen en alleen bezig zijn met de tennis. En ik denk dat ik wel dit toernooi heb laten zien dat ik mentaal wel stappen heb gemaakt. Ja. We zitten aan het einde van het jaar. Hoe kijk jij terug op het tennisjaar 2013? Ja, wel met gemengde gevoelens. Ik denk dat het eerste halfjaar was redelijk goed. Ze hebben goede resultaten geboekt. Ja, en toen begon die enkel op te spelen en uiteindelijk moeten opereren. En ja, dan is denk ik dit wel een hele mooie afsluiting denk van het jaar. Heb jij je zorgen gemaakt over je enkel? Zo van, het zou ook wel kunnen zijn dat het misschien na die operatie niet meer goed komt. Ja, je weet het natuurlijk nooit. De operatie heeft, ja, is nooit zonder risico. Maar ja, de doctoren die waren wel gewoon positief dat het gewoon allemaal goed zou komen. Dus ja, ik heb eigenlijk vertrouwen in hun gehad en ja. Ja, eigenlijk, uh, het is wel gelukt ze staan nu zonder pijn te spelen 2014 hoe kijk je daarna ja, ik heb er heel veel zin in. Ik vertrek zo meteen al naar Australië. En je naar... gaat vanavond al weg, hè, geloof ik. Ja, klopt. Ja. Dus door douchen en prijzenstrijking en dan uh, naar Schiphol. Maar uh, ja, ik heb er heel veel zin in om weer een uh, nieuw jaar en ik hoop dat het een heel mooi jaar gaat worden. Geef je jezelf een paar weken of maanden de tijd zeg maar, om dat, helemaal, dat ritme helemaal weer terug te krijgen? Ja, ik denk dat je toch wel wedstrijden nodig hebt om weer een beetje goed te kunnen spelen. En daarom ben ik blij dat ik die hier uh, al heb kunnen spelen. En uh, ja, ik heb, dus, ik heb er gewoon echt heel veel zin in. Ja. Kiki Bertens heeft zin in het nieuwe jaar in de Australian Open... en andere wedstrijden down-under. De uitslagen van vanmiddag in de eerste divisie. Volendam tegen Fortuna Sittard bleef bij 2-1. U hoorde dat al eerder. Bij Den Bosch tegen FC Emmen werd toch nog een paar keer gescoord. Veranderde voor het eindresultaat niets, want het werd daar 4-3. Eerder vanmiddag werd Rode c Ajax 1-2. Frank de Boer liet de 17-jarige Jairo Griedewald debuteren in de competitie. En daar zal hij geen spijt van hebben. Arno Vermeulen in gesprek met de Ajax-trainer. Wat dacht je dus dan achter, ik gooi die Riede er maar in, die maakte wel twee. Nou, niet echt in ieder geval. Als linksback verwacht je niet uh, dat je in je debuut in de competitie dat je twee keer scoort natuurlijk. Uh, maar wel gewoon de druk blijven houdend. En juist meer vanaf de flanken, natuurlijk. En ondersteunend uh, in de aanval. En ja dat hij dan uh, zo ver. Ik had uh, niet gezegd dat hij niet in de 16 mocht komen in ieder geval. Maar uh, dat heeft hij gelukkig. Uh,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 we waren niet doeltreffend genoeg. Betekent dat toch dat je in de winterstop, uh, daar heb je al iets over gezegd... maar misschien is dit het juiste moment dat je toch uh, iets zoekt in versterking... maar zoek je nou een spits of zoek je een rechterspits? spits? Nou, ik heb altijd al gezegd, ik zoek, ik zoek een rechtsbuit in ieder geval. Je speelt bij Roda 1. Ja, dat hebben we gisteren al gezegd... dat dat een van de beste rechtsbuiters is van, van Nederland, ja. Oké, okay, maar dat is alleen een uitspraak. Maar betekent dat ook echt dat jullie geïnteresseerd zijn en daar misschien actie op gaan ondernemen? Nou, hij is nog vrij jong en uh, er zit heel veel rek nog in, denk ik. Dus uh, we gaan dat gewoon heel rustig uh, overleggen. Maar hij is zeker een van uh, de mensen die wij uh, heel nauwkeurig in de gaten hebben gehouden. En uiteindelijk gaan we beslissen of hij uh, een toegevoegde waarde zal zijn voor de rest van de competitie uh, of niet. Kambuur en Roda leveren zes punten op. Terwijl je laat in die wedstrijd bijna op 0 punten staat. Um, ze zeggen wel eens dat is typerend voor een kampioensteam. Ja, volgens mij Twente ook uh, zo het kampioenschap een beetje binnengehaald. Maar ik, het gaat mij meer zeg maar, vaak op de manier waarop... Kambuur heb ik gewoon een heel slecht gevoel aan overgehouden. Heb je gewoon, uh, mag je blij zijn dat het 1-1 is of 1-1 of 2-1 uh, geworden is. Heb je gewoon heel slecht gespeeld. Vandaag heb je niet slecht gespeeld, vind ik. En uh, dus daarom is het een beloning voor de, voor de groep dat je dan wint. Maar uh, het belangrijkste is dus dat je wel je eigen spel uh, blijft spelen en domineert. En dat hebben we vandaag eigenlijk volgens mij een, uh, 80% gedaan. Dit is Radio 1. E. Het is een paar seconden na half vijf. Jeroen Tjebkema met het nieuws. Vijftien lokale fracties van GroenLinks hebben een meldpunt geopend voor vuurwerkoverlast. In enkele uren tijd waren er ruim 200 klachten binnen.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 met uh, eerst nog een rustige periode, want die code geel... daar moeten we toch echt nog wel een uurtje of 24 op wachten. Geldt voor vooral morgenavond en naar dinsdag toe. Eerst dus rustiger weer, de wind gaat wat afnemen... en de neerslag trekt ook naar het oosten weg. Klaart het op. Vannacht koelt het af tot 2 à 5 graden, dat is de minimumtemperatuur. Morgen wordt het een graad of 8, met vooral in de ochtend... een flinke periode met zon, later wat meer bewolking... en tegen de avond in het noordwesten de eerste regen. En die regen breidt zich in de nacht naar dinsdag... geleidelijk uit over grote delen van het land. Alleen in het oosten blijft het... Nog lang droog. En verder krijgen we vanaf morgenavond dus veel wind. Vooral in de nacht kans op storm langs de kust en kans op zware windstoten. En ook dinsdagochtend is het nog behoorlijk onstuimig. In de loop van de middag gaat de wind langzaam wat afnemen. Verder is het dinsdag bewolkt en behoorlijk regenachtig, maar wel zeer zacht. 11 graden wordt het maar liefst. Maar dan de kerstdagen. Ja, die verlopen gewoon een stuk kalmer. De wind gaat grotendeels liggen. Woensdag trekken de laatste buien weg. Daarna krijgen we af en toe wat zon. Donderdag op de meeste plaatsen droog. En de temperatuur zakt dan terug naar een normale waarde voor de tijd van het jaar. En dat is 6 graden. ABB Verkeersinformatie. Files vooral in het zuiden van het land. Op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard. 3 kilometer. En op de A76 Gelene Heerle is een ongeluk gebeurd. Tussen Geleen en Schinnen. 3 kilometer file. De linker is dicht. Radio 1. NOS langs de lijn. De laatste Eredivisiewedstrijd van dit weekend van 2013 is begonnen. PSV ADO en die houtkamp. 0-0 de stand, anderhalve minuut gespeeld. PSV dus zoals we hoorden van Philip Cocu in de zeg maar, vertrouwde opstelling van vorige week. Van toch blijft dat Jorrit Hendricks eigenlijk een verdediger op het middenveld staat. En dat Toivonen gewoon op de bank zit. Ja, het, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we misschien wel Toivonen niet meer op het veld gaan zien. Dat hij in de windstop wordt verkocht, maar je weet het maar niet. 0-0 de stand, ADO gaat een moeilijk avondje, middagje, avondje tegemoet. Vorig jaar werd het 7-0 en ik denk dat PSV gebrand is om het seizoen goed te 14 punten achter Ajax op de negende plaats. En Ado nog veel slechter, want die staat 16e. 1 puntje boven Cambuur En 2 punten boven Hekkensluiter NEC. De vrije trap ligt nou, een meter of 10 buiten het strafschopgebied. Bij de punt van het strafschopgebied aan de linkerkant. En De Pai staat er klaar voor om die vrije trap te gaan nemen. Daar komt die bal. En Hart, ja, met de vreef, Maar die gaat wel heel erg ver langs het doel van Gino Coutinho. Die is uh, ooit nog keeper geweest bij PSV. In ieder geval onder contract gestaan hier. En hij zag de bal voorlangs gaan. Park dus in de basis. Hendricks in de basis. En ook is het eigenlijk al een beetje vooruitkijken naar 19 januari. Want dan is Ajax PSV de eerste wedstrijd na de winterstop. En twee belangrijke PSV'ers staan op scherp. Een gele kaart voor Rikik en Bruma zou betekenen dat ze die wedstrijd zouden missen. Hier komt de eerste kans. Echte kans voor de paai. De paai alleen op de keeper af. En hij schiet hem naast. Hij schiet hem net naast. Maar dit was de eerste hele grote mogelijkheid. Ik denk dat de paai voor de verkeerde hoek kiest. Want dat was de moeilijkste hoek van zijn oogpunt uitgezien. De linkerhoek en de rechterhoek had hij hem of kunnen wippen of erlangs kunnen schuiven. Hij schuift de bal nu langs het doel van keeper Coutinho. En dus blijft het na 3,5 minuten spelen 0-0. Maar ik denk niet dat het daarbij blijft. De waterpolo-vrouwen van ZVL wonnen vanmiddag voor de derde keer op een rij de Beker. In de finale was de ploeg uit Leiden met 17-11 te sterk voor het ravijn uit Nijverdal. Opvallend was dat Yveske van Belkom bij ZVL meedeed in deze wedstrijd. Ze is namelijk vier maanden zwanger. Ze is blij met haar eerste prijs in Nederland. Ik denk uh, dat het altijd gaaf is om prijzen te winnen. Er uh, kwamen vier ploegen deze week en, of, uh, hierheen en uh, ja, we hebben gewonnen. Ja, het is je eerste echt grote prijs in Nederland, hè? opvallend genoeg. Ja, ja, ja, zeker. Het is de eerste. En het uh, is alleen maar mooi uh, dat ik die nou mee kan pakken. Ging het makkelijker dan verwacht in de finale? Nou, ik denk dat we er. Uh, ja, wij zijn vanaf het begin af aan. Uh, vanaf de competitiestart. Uh, als grote favoriet uh, bestempeld. Ook door onszelf trouwens. Dus uh, ik vind ook gewoon dat we zulke uitslagen neer moeten zetten in finales. Ja, dat is normaal. Zes doelpunten verschil winnen uh, van het ravijn, de landskampioen. Nou, we hebben momenteel heel veel kwaliteit in onze ploeg. En als wij zelf ons uh, werk doen, dan vind ik wel dat wij. Uh, dusdanig moeten winnen, ja. ja. Het verschil werd gemaakt in de derde periode, hè, denk ik. Ja, we hebben best wel een hoog tempo gedraaid... de eerste twee uh, periodes. En dan zie je wat onze kracht is. En dat is echt in de breedte. En wij kunnen gewoon in- en uitwisselen. En dan zie je dat je derde part uh, afstand kan nemen. Ja. Hoe is het om uh, een bekerfinale te spelen... als je vier maanden zwanger bent? Ja, prima. Ik uh, voel me goed. Ik denk dat het ook uh, duidelijk zichtbaar was... dat ik me gewoon prima voel en dat ik... Uh, ja, ik, ik voel me goed. Dus uh, ja, dus ja... Ik, ik ben daar zelf niet zo mee bezig geweest de afgelopen weekend uh, mensen om me heen meer. En, uh, ik kwam hierheen om de beker te winnen en dat hebben we gedaan. Ja, ja maar er wordt inderdaad wel over gesproken in, in de waterpolo-wereld in Nederland. Uh, maar ben je extra op je hoede dan? Nee hoor, ik heb gewoon lekker mijn ding gedaan uh, zoals altijd. En uh, ik uh, respecteer ook de mening van iedereen uh, die, die, die, die, die, ja, die iemand over deze situatie kan hebben. Alleen het is gewoon mijn persoonlijke keuze geweest om wel te spelen en ik voel me daar nog steeds uh, goed bij. Nee, je hebt geen moment... Uh... Angst gehad of zo? Nee, ik heb uh, tegen die meiden en uh, tegen de coaches ook gezegd... op het moment dat ik bang ben om het water in te gaan is het gewoon klaar. Oh. En uh, dat, dat, dat, dat, daar is geen vraagteken over geweest en uh, heb ik niet gehad. Dus, uh. Word je anders benaderd door tegenstanders tijdens de wedstrijd? Nee, daar is gisteren wel heel veel over gesproken. Maar uh, ik heb gewoon het idee dat er gewoon uh, hier echt gevocht is voor de beker uh, twee dagen lang. En ook tegen mij en uh, terecht ook. Want ik ben wel de laatste die wil dat iemand uh, ja, rekening met mij gaat houden of wat dan ook. Want dat zou natuurlijk... Uh, ja, dat wil ik ook gewoon echt niet. Ja, hoe lang ga je door? Ik bedoel, tijdens je zwangerschap? Uh, ik ga gewoon mijn hele zwangerschap uh, blijven trainen sowieso. Omdat ik denk dat dat gezond is voor mezelf en voor mijn kind ook. Want ik kan moeilijk van 30 uur in de week vorig jaar naar uh, nul gaan. Ik denk dat dat veel ongezonder is. Dus uh, ik blijf sowieso trainen. En uh, ja, met de ploeg en ZVL hebben we gewoon afgesproken. Zolang het goed gaat, uh, we houden gewoon heel intensief contact daarover. En uh, ga ik gewoon door. Sport en muziek op Radio 1. NOS langs de lijn. My ever changing moods. En die houtkamp, kijk naar twee clubs die het heel moeilijk hebben gehad in de eerste competitiehelft. En die PSV en ADO. Ja, ik kijk alleen maar naar de cijfers. Hè. Ik zei het al, negende PSV. Laten we daar eerst maar even op uh, naar kijken. Vorig jaar 7-0 gewonnen hier van ADO. Maar tien keer op rij niet te nul gehouden. En dat is toch iets uh, waar PSV zich iets van mag aantrekken. Ze scoren wel, regelmatig. En net was Park heel dichtbij. Het staat nog 0-0. Park nu ook in balbezit. Wordt van de bal afgelopen. Goed. Van de bal afgelopen door Danny Bakker. En dan gaat de bal wel over de zijlijn. En mag er gegooid gaan worden. Uh, of, ja, er wordt nog eventjes een, uh, een uitbrander uh, uitgedeeld aan uh, een van de spelers van ADO Den Haag. Terwijl he Jorrit Hendricks de bal heeft. Uh, Drie keer op thuis niet gewonnen PSV. Ja en ADO heeft gewoon problemen. Holla is geblesseerd. Kramer is er niet bij. Uh, Nino Schaurier is de vervanger van Kramer. Maar ADO heeft in aanvallend opzicht nog niets kunnen laten zien. Twee grote kansen gezien voor PSV. Eentje voor Depay en eentje voor Yusun Park. Die dus uh, de voorkeur heeft van Filip Coppu boven Narsing. Balbezit voor Bruma. Bruma gaat eens lopen met de bal. Kijkt naar voren. Hij speelt de bal in de voeten. Van uh, Hendricks, maar die kan de bal niet onder controle krijgen. En brengt de bal over de zijlijn. Het is weer even rustig, 11 minuten gespeeld. 0-0, Inworp voor Aro Meijers van Aro Den Haag. En dus uh, is het wachten op het eerste echte hele grote vuurwerk, oftewel doelpunten. Het staat 0-0, balbezit voor uh, PSV nu via een inworp. De Tennismasters in Rotterdam werden vanmiddag gewonnen... door dezelfde spelers als vorig jaar. Bij de vrouwen was dat Kiki Bertens, die we nog eh, hoorden zojuist. Bij de mannen won Igor Sijsling. Marcella Mesker praat na met hem. Igor, van harte gefeliciteerd. Wat speelde jij goed in die eerste set? Want dat liep als een trein, hè? Absoluut. Uh, alles wat ik wilde, dat lukte. Uh...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 Uh, nou ja, uiteindelijk wel inderdaad. Uh, daarin had hij een hoop breakpoints, speelde ik toch een paar goede punten om mijn service game te houden. Uh, ik kwam naar het net en speelde aanvallend en één uh, keer had hij een makkelijke passing shot die hij toch iets te uh, uh, laks overdag misschien wel. En toen, uh, toen ik die game hield, zag je dat het toch wel een mentale up was voor mij en voor hem een, een, een down. En, en daarna brak ik hem en toen was wel de wedstrijd over. Ja. Je wint voor de derde keer de Nationale Masters. Um, was dat ook het uitgangspunt? Je was natuurlijk favoriet. Was dit uh, het enige waar je tevreden mee was? Nou ja, ik heb, ik heb niet zo nagedacht over winnen. Ik wilde gewoon uh, um, goed spelen en me, en me voorbereiden op Australië. En daarin een aantal dingen doornemen... Um, zoals mijn aanvallende spel. En dat is gelukt. En, en um, dan is uh, een, uh, het winnen een bijkomstige zaak. Je spreekt over het volgende seizoen. Um, je gaat beginnen met een nieuwe coach. Michel Koning. Spannend. En uh, waarom heb je hem gekozen? Um, absoluut heel spannend. Uh, nieuwe, nieuw nieuwe avontuur. Um, ik heb hem gekozen omdat ik denk dat we goed klikken. Ik ken hem al heel lang. Hij heeft hetzelfde soort speltype als ik. Uh, we kunnen goed over tennis praten. En, en buiten de baan mag ik hem ook heel erg graag. Dus... Uh, ik heb heel veel zin in uh, om met hem te gaan werken. We beginnen morgen. Je hebt een heel goed seizoen uh, gehad met de Spanjaard Munoz. Uh, en toch besluit je om uh, afscheid van hem te nemen. Ja, er waren een aantal puntjes waar we, waar we niet helemaal uitkwamen. In uh, eind zomer speelde ik een uh, wat mindere periode in Amerika. Daarin had ik het gevoel dat we uh, yeah, een soort miscommunicatie hadden op een aantal fronten. Waarin uh, yeah, een aantal uh, ook, ook karakter dat, dat, dat niet op elkaar afgestemd was. En uh, dat was een hele moeilijke periode. En toen hebben we daar wel proberen uit te komen. Alleen uh, dat ging niet zo goed. Um, 2014, wat is jouw doel uh, voor dat jaar? Nou ja, over 2013 kan ik zeggen dat het een goed jaar was. Uh, ik ben in de top 70 eindig, maar het was niet een perfect jaar. Uh, bij lange na niet eigenlijk. Dus, uh, dus als het een perfect jaar wordt, dan, uh, dan kan ik wel richting top 50, absoluut. Ahead Eagles FC Utrecht werd 1-1 bij rust, 2-1 eindstand. 0-1 werd door Baciek, 1-1 Rijsdijk en 2-1 uit een strafschop door Van der Linden. Ahead Eagles won door een benutte strafschop. En die penalty werd veroorzaakt door Mark van der Marl. Jeroen Guter praat met de verdediger van FC Utrecht. Was het een penalty? <laughs> nou, we kijken net allebei terug en uh, na nou, volgens mij niet. <laughs> Wat was jouw reactie in de wedstrijd? Nou, dat zag je denk ik wel. Ik was wel redelijk... Uh, nou, laat ik zeggen teleurgesteld dat hij de uh, penalty gaf. En ja, voor mijn gevoel uh, ja, raak ik hem uh, niet. Of, of, of nee, volgens mij raak ik hem gewoon helemaal niet. En ja, schrijf ze besluiten. penalty penalty geven. Voor mij zit hij zelfs ook nog buiten. Nou goed, dat kan je, uh, dat kan je zelf nog, dat kan nog een beetje betwijfelen. Maar het is heel zuur. Ja, het is, uh, ja, wat is een ontzettend cruciale beslissing. Ja, denk ik wel. Nou goed, kijk, eerst zelf komen we goed voor de dag. speler denk ik, zeer behoorlijk uh, weinig kansen alleen nog. Maar hij speelt goed, ook tot aan de penalty iets minder. Maar... Ja, daarna de penalty zag ik bij ons uh, enorm weg. gezegd is echt een kantelpunt. En, uh, ja, goed. Het is wel heel vervelend voor ons. Ja. Sta je te koken nu? Ja. Ik, uh, het is gebeurd. Dus wat dat betreft kan ik, uh, ik uh, er niks meer aan doen. Alleen, ja, ik ben wel heel teleurgesteld. Ik vond het sowieso vrij warrig allemaal wat er gebeurde. Verschillende ingooien. Maar goed, het is gebeurd. En daarna uh, we kunnen we het onszelf verwijten... dat wij niet meer uh, dat spel op de mat leggen wat we, wat we daarvoor uh, deden. En, uh, ja, dat is wel spijtig. Ja, want jullie begonnen heel goed aan de wedstrijd. Ja, klopt, heel goed. Daarna kreeg je, ja, komen zij ook een keer voor de goal en die schieten ze ook binnen. En daarvoor, voor de 1-0, had ze ook een kansje. Maar goed, ik denk dat de eerste helft heel goed speelde en, en, en ja, ook verzorgd voetbal speelde. In de tweede helft uh, werd het iets minder, alleen ja, na de 2-1 na de, na de was het helemaal... Uh, ja, was wel even over van onze kant, ja. Ja, jullie kregen in de scrimmage in de laatste minuut nog, nog een kans op 2-2. Die kopbal van Ajoep nog. Ja, dat was het wel zo'n beetje. Ja, je moet een beetje geluk hebben op het einde. En uh, ik denk dat een de gelijkspel uh, wel terecht was geweest. En uh, ja, goed, het is heel zuur dat je zo'n door, uh, in mijn optiek, een onterechte penalty verliest. We've all got a rent to pay. She'd smile and say, shrugging her shoulders high. Stepping into the rain as the light drains away. Sitting down on the train, she slips into the dream again. She signs her name. She signs her name. She's gonna tell you When she's waking at 3 a.m. Cold sweat again And working overtime Stepping into the night To the city she confides Some are born with the right But the ones like us must try To sign Radio 1-VD, Hugh Coldman, she signs her name. PSV, ADO en die... The... Ja, het al 1-0 minimaal moeten zijn voor PSV. Juist weer een grote kans voor Depay, op goed aangeven overigens van uh, Willems. Maar hij uh, gaf de bal niet terug aan, wat uh, vrijstaande mensen, Depay. En probeerde het zelf en uh, stuitte op keeper Coutinho. Nu een overtreding geconstateerd door scheidsrechter van Ziegem. Meteen maar een gele kaart uh, is uitdelen. En uh, die gaat naar Van Duinen. Ja. Van Duinen krijgt de gele kaart. Voor een overtreding die hij maakt staat één man van ADO op scherp. Dat is Gianni Zuiverloon. PSV ja, begon aardig. De eerste tien minuten. Maar daarna sloopt er toch wel weer wat slordigheden in het spel van de Eindhovenaren. En dat is toch wel het kenmerk van de afgelopen, ja, afgelopen halve seizoen. Dat we al hebben gezien bij PSV. Goed beginnen. Kansen creëren. Kansen niet afmaken. En dan gaat het tempo eruit. En dan wordt het wat slordiger. Nu balbezit voor Rick Ik speelt de bal even naar naar Hendricks. Laten we die maar uh, geen uh, verdediger meer noemen, want die jongen speelt nu al een tijdje op dat middenveld en is weer een van de betere spelers op het middenveld. Heeft goed overzicht en uh, kan de bal uh, brengen waar hij wil. Nu Maher. Maher begint een beetje uit dat diepe dal te komen waar hij niet al het hele seizoen zit en uh, laat af en toe ook zien dat het helemaal niet zo'n slechte aankoop is als Riquik de bal heeft. Speelt hem breed naar Bruma. Wel op eigen helft. Halverwege de PSV helft. Een uh, minuutje of 20 gespeeld en Bruma gaat lopen met de bal. Moet hem nu pasen. Doet dat in de voeten van Maher. Maher Richting Arias die gestart is, en uh, uh, oh, dat is uh, even een uh, foutje van Beugelsdijk die geeft zomaar een corner weg omdat in zijn rug Locadia aankwam lopen. Die had hij niet gevoeld en gezien. En dus speelt hij de bal over de achterlijn. En dan gaat Willems helemaal vanaf de linkerkant komen. Om aan de rechterkant de hoekschop te gaan nemen. Ja, schaars is er niet. Dus dan moet hij wat anders hem gaan nemen. En dat doet Willems in dit geval. Lichtblauwe schoenen. Een verbandje om, het, om de rechterhand. Daar speelt hij al zo'n beetje het hele seizoen mee. En dan nu met het linkerbeen de hoekschop gaan nemen. Riquiek en Bruma in de buurt van de penalty stip. Daar moet de bal zo'n beetje gaan komen. Maar ook Beugelsdijk en Van Duinen kunnen natuurlijk heel goed koppen. Om in het verdedigende even aan te geven... Van Duinen gaat in de buurt van de doelman staan. En dan komt daar de hoekschop van Willem. Scheidsrechter van Ziegem staat klaar, heeft gefloten en zegt: Kom maar op met die bal. En daar komt hij dan ook vanaf de rechterkant. Bal richting tweede paal. En een ingekop. Oh, die had erin gemogen hoor, Bruma. Hij komt de bal naast en helemaal vrij mocht hij inkoppen. En komt de bal een metertje naast de doel van Coutinho. Weer een kans voor PSV, weer niet benut. En dus Ado staat nog altijd op 0-0 uit tegen PSV. Een half uurtje geleden eindigde FC Groningen NEC in 5-2. De ruststand was 3-0. 1-0 werd door De Leel, 2-0 door Kostic, 3-0 van Eijden, een eigen doelpunt. 4-0 werd door De Leel, 4-1 Hemlein, 4-2 Jahan Bakisch en 5-2 De Leel. De man van de wedstrijd was Michael De Leel. De spit van FC Groningen scoorde drie keer. Zijn tweede, de vierde van de Groningen, was van een grote schoonheid. Philip Koken wil alles weten over dat doelpunt. Michael, ik denk dat je kan stoppen met je carrière, want mooier dan deze worden ze niet. Nou ja, stoppen. <laughs> het was inderdaad een mooie goal voor al die tweede, maar uh, nee. Ja, daarover over heb ik het ook. Oké, okay, oh, niet over die derde. Dus uh, jammer uh, dat de winterstop uh, er nu aankomt. Ik had graag uh, vorige week weer gespeeld. Was het pure intuïtie of zat er iets wel overwogen in? Nou ja, die bal die, die kwam een beetje achter me, dus ik probeerde hem uh, nog achter het standbeen richting de goal te krijgen. Daar heb je natuurlijk ook een beetje geluk bij nodig, maar de snelheid was goed en uh, ja, hij viel mooi binnen. Ja, dat verpest het een beetje voor ons om te zeggen dat het ook een beetje geluk was. Nee, maar natuurlijk, kijk, je hebt sowieso een beetje geluk nodig bij die bal. Nat natuurlijk uh, die bal komt wat achter me, dus uh, je verzint dan wat anders om uh, die bal richting de goal te verwerken. En, uh, ja, ik deed het zo en uh, nou, hij valt mooi binnen. Het is sowieso een rare wedstrijd. Hè? Het had ook kunnen eindigen in 9-5. Ja, er waren veel kansen. Ik denk, uh, na de rust maken wij 4-0. Maar uh, ja, eigenlijk uit het niets scoren ineens twee keer. Waardoor, uh, ja, als we dan die 4-3 maken, dan worden het natuurlijk weer billen knijpen. Maar gelukkig uh, maken we 5-2 en uh, is het eigenlijk gespeeld. Waar komt dit vandaan, denk je? Want jullie hebben donderdag ook gespeeld tegen NEC. En toen viel er niet één binnen. Nee, maar kijk, afgelopen donderdag hebben we wel denk ik, 800% kansen gehad. Dus, uh, kijk, toen... Daarover is wat misverstand, hè? 800% kansen of 800% kansen? Ja, nou, in ieder geval. We hadden veel grote kansen gekregen in die wedstrijd. En, uh, ja, toen maakten we ze niet en uh, toen zal het niet mee. Nu, uh, nu gaan ze er wel in. En, uh, ja. Waar ligt dat dan aan? Ja, dat, ik zou er uh, een verklaring voor willen hebben, maar ja, die. Uh... Ik weet niet. Ik denk uh, ja, dat het vandaag allemaal goed viel. En uh, donderdag uh, zat het niet mee. Je zal er wellicht niet bij hebben nagedacht op het moment dat je dat mooie doelpunt maakte, Maar het is ook een mooi saluut aan Martin Koeman. Ja, het was mooi. Ik vond ook mooi. Het uh, minuut wat geappelariseerd ge werd en wat er allemaal is geregeld. Het is mooi. Het is indrukwekkend. Ik denk als je op het veld staat, dan, uh, dan, ja, dan besef je ook uh, gewoon hoe mooi het is. Hoe mooi het voor uh, de oude Koeman is. Dus, yeah, Roda verloor vanmiddag in blessuretijd van Ajax... en dat leverde gevloek op in het kamp van de Limburgers. Guus Hupperts. Ja, dat zeker. Ik denk dat als je hier goed gevocht hebt met het team... en dan zo in de laatste minuten weer twee doelpunten... en als je jaar vorig jaar binnenkrijgt, dan is het heel zuur. Ik hoorde spelers de kattecommen ingaan. Ja, die konden ze niet beheersen. Die gingen vloeken ten tieren naar binnen. Ja, precies. Ik denk dat dat wel terecht is op vloeken naar binnen gaan. Sommigen uiten dat op een andere manier. En Ik denk dat iedereen flink een baal is nu, Dacht je vlak voor tijd dat de punten binnen waren? Of dacht je van, blijft uh, Lister? Nou, met Ajax weet je altijd dat Lister blijft. Dus uh, die hebben maar een paar kantjes nodig eigenlijk. En, uh, ja, ik denk toch wel uh, voor zijn blijven vechten om, de punten, om die punten binnen te pakken. Maar het ja, mocht niet wachten. Komt er een jongen van 17 jaar in, dan denk je niet als tegenstander van, die gaat er uh, twee maken? Nee, precies. Ja. Het is uh, ja, een beetje slecht verdedigd van ons eigenlijk nog in de laatste minuten. stond hij vrij. Uh, ja, dat mag eigenlijk niet gebeuren zo in de laatste minuten. Nu stond 1-0 voor, ook nog wel een paar kansen gehad op een treffer in de tweede helft. Ja precies, ik denk dat soms als we nog wat beter uitspeelden, dat we zelf ook nog uh, kansen konden creëren. Maar uh, ja, dat uh, was dus niet gelukt. Hoe is het met jou? Het is uh, winterstop. Uh, je hebt je in de kijker gespeeld, weer uh, de eerste helft van het seizoen. Er is veel interesse. Uh, zit er een kans in dat je weggaat bij Roda? Ik weet het niet. Tot nu toe uh, ben ik nog gewoon bij uh, Ja, Ik hoor wel hier en daar natuurlijk dat er interesse is, maar uh, ja, voor, vooralsnog ben ik gewoon bij Roda. Ajax zoekt de rechte spitsen. Frank de Boer heeft gezegd, één plek wil ik uh, goed bezetten. Dat is de rechte spitspositie. Ja, dat klopt. Uh, dat heb ik ook gehoord. Maar ja, we zullen zien. Uh, misschien... Uh, ja, ik zal het wel horen als het zo is. En uh, anders dan, uh, blijf ik gewoon mooi bij horen zitten. Ja, je zegt dat hij het nog niet heeft gehoord. Maar Frank de Boer flirt wel echt met hem. Is dit een Ajax-speler? Is hij goed genoeg? Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijke interesse. Hartstikke leuk. Clubvoetballer, de jongen doet goed. Drie assists, drie goals. In een matig draaiend team. Maar geen voetballer voor Ajax. Misschien was het expres vlak voor de wedstrijd. Moest toch tegen elkaar gaan. Psychologische een beetje afleiding. oorlogsvoering, ja, dat kan. Maar ik, ik snap niet dat Ajax er interesse in heeft. Maar goed, ze hebben ook die van de horen gehaald bij Utrecht. Dat is ook geen doorslaand succes. We zijn zo terug. Oh, nee. Het Radio 1-jaaroverzicht. Malse paardenbiefstuk in de pan. De meeste Britten moeten ervan gruwen. Moet je dan zeggen dat je geen kampioen wil worden?